1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. Spanningen tussen Nederland en Iran lopen op. Bouterse wil Surinaamse feestdag op Dag van Koep. En Vara-voorzitter per direct vertrokken. Het weer vandaag flinke zonnige periode. Met weinig wind en maximaal rond 8 graden lijkt het een beetje voorjaar. Vanavond en vannacht nevel en mist. En het gaat op de meeste plaatsen licht vriezen. Morgen dan begint de dag grijs en nevelig. Maar smiddags is er zon. Vanaf donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. De spanningen tussen Nederland en Iran lopen steeds hoger op. Eerst werd de Nederlandse ambassadeur uit Iran teruggeroepen voor overleg. Daarna kwam de Iraanse ambassadeur niet opdagen in Den Haag... bij een gesprek op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En nu zegt Iran dat Nederland terroristische organisaties steunt... en dan met name Mujahedin Galk, ook wel MKO genoemd... zegt correspondent Thomas Erbrink. Dat zijn die mensen... Die vroeger voor de supermarkt stonden en, uh, en uh, met, met boekjes daarin foto's van uh, ja, martelingen, uh, zogenaamd gedaan door het Iraanse regime. Het is een Iraanse oppositiegroep die in Europa sterk actief is en tot vorig jaar op de, terreur, uh, op de lijst van terroristische organisaties van Europa stond, maar daar dus vanaf is gehaald. Ja. Nou staat Iran wel bekend als, als een land dat, uh, dat nogal fel van leer trekt uh, in, bij diplomatieke conflicten. Hè? Ja, nou, Iran uh, gaat altijd uh, voor de aanval uh, als het als het zelf uh, onder vuur ligt. Uh, uh, je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar de Britten, die zijn hier al iedere week de gebeten hond. Dan staan er uh, mannen met stenen voor de ambassade, die, die, die roepen leuzen gooien ook met stenen naar de ambassade. En uh, wat de Britten doen in dit geval is uh, ja, gewoon negeren. En uh, nou, het is natuurlijk uh, aan de om te kijken hoe ze, hoe ze hier, hiermee omgaan. Maar wat zeker is, is dat uh, hoe meer uh, Iran zich aangevallen voelt, uh, ja, hoe harder ze van leer zullen trekken. Ja. Voorlopig wil minister Roosenthal nog niet ingaan op, uh, op deze beschuldiging, is, uh, is intussen bekend. Nou, dat, dat is wellicht een, een, een, een zeer verstandige zet, Omdat, uh, uh, omdat ja, ja, alles, alles wat je is geeft, dat voelt je eigenlijk alleen maar... in, uh, in het maken van, uh, van nog meer uitspraken tegen Nederland. Profileren en selecteren, dat is wat hogescholen en universiteiten moeten gaan doen... als het aan staatssecretaris Halbe Zelstra ligt. Profileren door geen eenheidsworst meer aan te bieden. En selecteren door eventueel studenten te weigeren. Verslaggever Martijn van der Zanden. Staatssecretaris Halbe Zelstra is duidelijk in wat instellingen tegen een toekomstig student moeten kunnen zeggen. Nee, je hebt niet de goede achtergrond. Je hebt niet de goede motivatie. Dus deze studie past niet bij jou. De zogenaamde selectie aan de poort dus. De Universiteit van Tilburg ziet dat wel zitten. De lijn is goed. Het komt aan natuurlijk om een goede praktische uitvoering. Van hoe test je of die studenten inderdaad goed zijn en of ze gemotiveerd zijn. Dus het gaat om de praktische uitvoeringskamp, maar de lijn steunen wij. Jullie proberen dat hier al bij een paar opleidingen. Hoe doen jullie dat? Wat voor een drempel hebben jullie opgelegd? We kijken naar twee dingen. De cijfers van die studenten als ze bij ons zich aanmelden. En we hebben een dag hebben we, komen ze bij ons en hebben we interviews met ze en dan moeten ze een aantal dingen doen. Deze Duitse student heeft dat programma doorlopen en is er wel over te spreken. In my first year here I've experienced uh, quite a lot of um, students who did not really fit in, who also didn't like it as much, simply because they did not know it beforehand. And, uh, and an interview that would take out that chance that Students will not feel comfortable here or might not like it here. Toch vindt de universiteit het geen goed idee om het nu klakkeloos bij alle opleidingen in te voeren. We zouden het moeten proberen, maar om nu te zeggen zonder meer bij grote studies werkt het ook. Dat is lastig. Elke studie is verschillend. En kom bij, je hebt ook studies waar studenten een heel bewuste keuze maken. Dat is bijvoorbeeld bij econometrie. En je hebt ook studies zoals rechten waar toch een heel verschillend beeld is wat die studie is. Waarvan bekend is dat uh, de student niet altijd precies weet waar hij aan begint. Dus er zijn ook grote verschillen. Klinkt natuurlijk heel interessant hè, dat selecteren aan de maar de studentenvakbonden die zeggen van ja, dit gaat wel ten koste van de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland. Ja, maar ik neem aan dat de studentenvakbond ook behoefte heeft, of ook het belangrijk vindt dat studenten succes boeken. Als ik nu zie dat in landelijk gezien na het eerste jaar toch ongeveer 35, 40 procent uitvalt. en dat na vier jaar nog heel veel studenten de bachelor niet hebben. met de maatregelen die nu komen, zouden de studenten ook open moeten staan uh, voor dit soort dingen. Waarbij ik er wel bij zeg: zorgvuldig doen, fair doen en niet oppervlakkig moet wel heel goed gebeuren. Dus in de uitvoeringskant zie ik ook nog best een aantal kanttekeningen. Die heb ik geplaatst. Maar ik zou de studenten uh, zouden zou hier niet te defensief in moeten staan. Verslag was dat van Martijn van der Zande. Surinaamse president Desi Boutersen maakt een nationale feestdag van de dag waarop hij een staatsgreep pleegde. 25 februari. Dan wordt de militaire koep van 1980 herdacht. Boutersen vertelt waarom de herdenking nodig is. Omdat ik begrepen heb dat uh, een terugblik ...geworpen gaat worden op de gebeurtenissen van toen. Ik denk dat het alleszins te maken heeft ook met een stukje educatie naar onze mensen toe. ze pleegde de staatsgreep met vijftien andere sergeanten. In aanloop naar de herdenking van de machtswisseling wordt het revolutiemonument opgeknapt... ...en komt er een tentoonstelling de speciale herdenkingscommissie zitten twee vertrouwelingen van Boutersen... die tijdens de staatsgreep gevangen zaten en door de koeplegers zijn bevrijd. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. De Egyptische president Mubarak heeft een werkgroep benoemd... die voorstellen moet doen voor veranderingen in de grondwet. Dat heeft vicepresident president Suleiman op de Egyptische staatstelevisie gezegd. De veranderingen in de grondwet hebben vooral betrekking op de positie van de president. En ook komt er een werkgroep die de invoering van andere hervormingen in goede banen moet leiden. Wie er in die werkgroepen plaatsnemen, heeft Suleiman er niet bij gezegd. Met de instelling van de werkgroepen probeert de regering de oppositie de wind uit de zeilen te nemen. Demonstranten op het Tagrierplein eisen nog steeds het onmiddellijke vertrek van Mubarak. Maar die wil aanblijven tot er een nieuwe president is bij de verkiezingen in september. Zo'n 100 leerlingen van de hogeschool In Holland in Diemen moeten tentamens overdoen waarvoor ze een voldoende hadden gehaald. Want er is fraude met de tentamens ontdekt. Niels Pols van In Holland, goedemiddag. Meneer Pols, wat, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Wij uh, kwamen in de tentaamperiode afgelopen januari, verhogingscoorde om 110, erachter dat uh, sommige uh, cijfers wel erg hoog waren. Uh, op dat moment hebben we besloten om de resterende tentamens geheel uh, te vervangen en uh, hebben wij direct daarna ook uh, de acht tentamens waar het om gaat ongeldig verklaard. En, en wat is er gebeurd? Uh, kunt u dat eens uitleggen? Wat er gebeurd is, is dat er tentamens gestolen zijn. Het gaat hier dus puur om diefstal. En deze tentamens, deze acht, uh, hebben wij uh, vervolgens ongeldig laten verklaren. En die, die zijn gestolen door, uh, door één of twee studenten of zo? Wij weten niet door wie ze gestolen zijn. Uh, we hebben aangifte gedaan van deze diefstal. En we zullen nu onderzoek gaan doen naar wat er precies gebeurd is. En het kan dus zijn dat, dat maar één of twee studenten achter die diefstal zitten... Ja, dat is allemaal mogelijk, maar om het zeker voor het onzeker te nemen. We willen gewoon niet dat er studenten zijn die op een makkelijke manier hun tamen uh, krijgen. Want er is gewoon fraude en dat kan gewoon niet. Ja, want uh, dat wil ik u of... vragen. Er zijn misschien twee rotte appels die, die, die, die diefstal hebben gepleegd. en vervolgens die tentamens uh, hebben verspreid. Uh, dat wil wel zeggen dat 98 mensen uh, dat niet hebben gedaan. Dat is inderdaad een bittere pil. Alleen omdat we gewoon niet willen dat uh, er gefraudeerd wordt. Tuurlijk, hè. Diefstal is het gewoon. Uh, zullen wij alle tentamens opnieuw af laten nemen? Hmm. Uh, welke tentamens gaat het overigens? Het gaat om acht tentamens en het zijn ten spellingtentamens en ook uh, financiële tentamens, control, etc. Moet u daar aan denken. Okay. Nou zegt een, een, een leerling in de Volksland. u had het over dat het in januari is ontdekt. Een leerling in de Volkskrant zegt dat het al langer aan de gang is. Er zou al een, al een half jaar uh, gefraudeerd worden. Ja, daar hebben wij geen signalen van op dit moment. Uh, wij onderzoeken natuurlijk he, volledig ook alle tips die wij krijgen. Dus dat zullen wij zeker meenemen in het onderzoek. De signalen die wij gekregen hebben gaan gelden voor januari. En het gaat om acht tentamens. En als nou blijkt dat uh, uh, morgen of volgende week blijkt dat ook in november en in oktober er uh, uh, tentamens gestolen zijn. En dat daar mogelijk ja, dan, mee gefraudeerd is. Dan zullen wij zeker aanvullende maatregelen nemen natuurlijk. Wat die zijn, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Uh, wij, wij gaan gewoon een goed onderzoek uh, opstarten. Waaruit bestaat het onderzoek? Wij zullen de tips die we weer krijgen onderzoeken en uh, verder andere uh, uh, zaken die wij uh, nodig achten, zullen we gaan onderzoeken. Daarnaast hebben we heel veel aanvullende maatregelen al genomen. We sloten vervangen, passwords vervangen, er komt een nieuwe tentamenkast met uh, een nieuw tentamen slot voor de, uh, et cetera. Niels Pols van de Hogeschool in Holland, dankjewel voor de toelichting. Kees Corvinus stopt weer direct als voorzitter van de VARA. Hij vindt dat er een andere bestuurder nodig is. Nu er in de komende tijd gepraat wordt over een fusie tussen VARA en BNN. Bij zijn aantreden in oktober 2009 had Corvinus naar eigen zeggen... niet zien aankomen dat er zo snel en zulke ingrijpende veranderingen zouden komen. Corvinus volgde anderhalf jaar geleden Vera Keur op. Hij overweegt nu een terugkeer in de advocatuur. De VARA gaat op zoek naar een tijdelijke voorzitter... die de omroep de komende maanden kan leiden. Sport. Dinsdag, tweede dag van het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. En Marcella Mesker is in Sportpaleis Ahoy. Marcella, um, twee Nederlanders vandaag, Timo de Bakker en Robin de Haase. De Bakker moet tegen Gulbis uit Letland. Maakt hij enige kans? De Bakker, heb ik het dan over. Ja, uh, nou altijd natuurlijk. Uh, het is wel een uh, zware tegenstander. Die staat uh, 21 op de wereldranglijst, de Bakker 50. Uh, maar ja, die Gulbis, dat is een enorm getalenteerde tennisser. Prachtig om te zien. Hij heeft vaak tegen Federer Nadal fenomenale wedstrijden gespeeld. Maar soms gaat het wel eens mis in zijn hoofd. Dus mentaal niet een heel sterke speler. Wisselvallig dus. Daar moet de bakker vandaag denk ik een beetje op hopen. En ja, dan ook hopen dat het publiek hier in Nederland achter hem gaat staan. Mm -hmm. En dan kan je toch vaak als Nederlander iets extra's geven. Dus hij heeft zeker kans. Maar het zal zeker ook een zware opgave worden. En Robby die heeft is het niet echt getroffen met de loting. Die moet tegen Robin Scheudeling, eerste geplaatst. Dus ja. is dat één wedstrijd en uh, klaar? Ja, ja, Söderling ook nog eens titelverdediger, dus een man die hier graag speelt, die hier goed speelt, die uh, van deze indoorbaan houdt, en bovendien ook in 2011 negen uh, wedstrijden heeft gespeeld en acht wedstrijden al won, dus ja, slechter kan je het in feite niet treffen, Robin Hazen 55 in de wereld, Söderling 4, dus het is eigenlijk een beetje oneerlijke loting, maar ja, zo gaat dat nu eenmaal, dus uh, ja, je moet zeggen dat Söderling daar gewoon de beste kansen heeft, maar ja, je kan hem beter in de eerste ronde treffen dan later in het toernooi, want dan is die goed ingespeeld. Bij een eerste ronde weet je het nooit. Dus uh, we moeten een sprankje hoop koesteren. Uh, maar moeilijk, dat zal het uh, absoluut worden voor Robin Hazen. Nee. Hazen, uh, de bakken. Verder nog toppers vandaag, uh, Marcella? Ja, eh, ik kijk nu bijvoorbeeld naar eh, als derde geplaatste David Ferrer, de Spanjaar... die halve finale Australian Open eh, speelde. Een geweldige maand achter de rug heeft. Hij speelt tegen de Fin Jarko Niminen. Nou, net begonnen, 2-1 eerste set. Dan krijgen we nog Tsonga, natuurlijk altijd die leuke Fransman. Spectaculaire tennisser. Hij speelt tegen de eh, Bulgaar Dimitrov, een qualifier. Nou ja, en dan dus uh, Gulbis de Bakker nog als laatste wedstrijd in het middagprogramma. En vanavond om half acht als eerste van de avondwedstrijden... Söderling tegen Haag. Dus prachtig programma vandaag uh, in Rotterdam. Oké, okay. Marcelo Mesker, dankjewel. Volgens de Spaanse sportkant Marca is Alberto Contador... tijdens de ronde van Frankrijk van 2010 niet één... maar vier keer positief bevonden op het gebruik van klembuterol. Spaanse wielerbond heeft na de eerste positieve test voorgesteld... de drievoudig toerwinnaar voor een jaar te schorsen. Contador is tegen dat voorstel in beroep gegaan. Volgens de krant is de renner niet alleen op de tweede rustdag... in de toer positief getest, maar ook op de drie daaropvolgende dagen. De Oostenrijkse skiester Elisabeth Gergel... heeft het openingsnummer van het WK in het Duitse garmisch partenkirchen gewonnen. Gergel veroverde de titel op de Super G. De Amerikaanse Mancuso werd tweede en de Duitse favoriete Maria Ries pakt het brons. Titelverdedigster Lindsay Van eindigde als zevende. Dat was het. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De spanningen tussen Nederland en Iran lopen op. Vandaag zei Iran dat Nederland terroristen steunt. President Boutersen wil van 25 februari een Surinaamse feestdag maken. Dat is de dag waarop hij 31 jaar geleden een koep pleegde. En VARA-voorzitter Corvinus is per direct vertrokken. Hij vindt dat er een andere bestuurder moet komen... om de fusie tussen de VARA en BNN te begeleiden.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. In Nederland zijn 120.000 mensen met een verstandelijke beperking. En als je de mensen die het stempel zwak begaafd hebben meegekregen meetelt, zijn het er 400.000. Die mogen ook stemmen. En heeft het nou zin om voor die groepen een aparte verkiezingsfolder te maken? Zoals de PVV doet. Deel 2 van het Radiodagboek van tennisser Jacco Elting. Gisteravond was zijn rentrée met dubbelpartner Paul Haarhuis op het ABN Amro-toernooi. Maar dat draaide uit op een deceptie. Elting baalt natuurlijk flink. Er zit geen gat in de kleedkamer. Maar mijn schoenen liggen wel ergens hard tegen de, de zijkant aan. En, uh, uh, ik, uh, en mijn shirt ook. Ik moet je eerlijk zeggen dat het toen ik even in de kleedkamer was... ik echt even, echt even balen. Want we hadden uh, toch... Echt, gewoon, echt vet willen laten zien wat ze nog in huis hadden. En dat hebben we niet gedaan vandaag. En na half twee is de Stand.nl. Gaat over de eerste dag van het Wildersproces. Het nieuwe Wildersproces met een nieuwe rechtbank. Dezelfde aanklagers en advocaten. Advocaat Bram Moskowicz van Wilders wil dat het proces onmiddellijk stopt. Van justitie hoeft de zaak ook eigenlijk niet over. Want die hebben al vrijspraak geëist. En dat geldt dan weer niet voor de benadeelde partijen. Want die vinden dat het hele proces wel over moet. We zijn straks benieuwd naar uw mening. Over de volgende stelling... De rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar edstand.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, ik zei het daarnet al, in Nederland zijn 120.000 mensen met een verstandelijke beperking. En als je de mensen die het stempel zwakbegaafd hebben meegekregen... daar ook nog eens een keer bij telt, dan kom je op een totaal van zo'n 400.000. En de meeste van hen die mogen gewoon stemmen. Maar hoe praat je met deze mensen over de verkiezingen? De PVV maakte een aparte folder voor deze groep. En de vraag is nu, heeft dat ook effect? Ik praat daarover met Wilco de Schouwer... die een lesprogramma over politiek maakte voor verstandelijke gehandicapten. Dag, meneer de Schouwer. Goedemiddag. Ja, hoe maak je politiek toegankelijk voor verstandelijke gehandicapten? Um, door uh, te kijken welke dingen er allemaal gebeuren in de politiek. En dat op een eenvoudige manier uh, op te schrijven. Met illustraties erbij. En uh, met mensen in gesprek gaan daarover. Ja. En liefst dan ook nog met de mensen naar de plekken gaan waar politiek gebeurt. Bijvoorbeeld met hen een keer naar een raadsvergadering gaan. Of een keer in gesprek met de wethouderregel of de burgemeester. Ja. Nou, ik bedoel, als we zeggen mensen zijn, uh, uh, hebben een verstandelijke beperking. Ja, de, de een heeft dat meer dan de ander. Dat is niet één groep toch? Nee, dat klopt. Er zijn heel veel niveauverschillen van mensen, van, uh, ja, van mensen die, die kunnen lezen tot mensen die uh, helemaal niet kunnen lezen. Dit is heel ingewikkeld. Ja, dus, dus je kunt ook niet een, een eensduidige uh, aanpak dan kiezen? Nee, je, je kijkt naar de mensen die je voor je hebt. En, uh, wat, wat Wij maken educatieve materialen voor mensen met een beperking. Wat we doen is, we, we maken iets voor de middenlaag. En als we met de mensen in gesprek gaan, dan, uh, dan kijken we uh, aan de hand van vragen die we stellen of ze de informatie bijvoorbeeld begrijpen. En dat, daarvan passen we het programma aan. En wat je doet natuurlijk is, je hebt naast een stukje tekst, heb je altijd illustraties ernaast. En mensen die dan niet goed kunnen lezen, kunnen dan de illustratie kijken en daar weer iets van uithalen. Mm. Dan zijn er op dit moment natuurlijk meerdere lesboeken over politiek voor verstandige gehandicapten. Waarin verschillen die dan vooral? Um, de een is wat, uh, wat uitgebreider dan de ander. En wat betekent dat? Nou, dat, dat betekent dat, dat uh, sommige uh, lespakketten, zeg maar. Die, ik heb zelf een lespakket gemaakt en, en een aantal jaren geleden, en dat is vrij uitgebreid, zeg maar. En er zijn wat organisaties, uh, uh, zorginstellingen, die zelf een lespakket hebben gemaakt en die het wat simpeler hebben gemaakt. Ja, maar simpeler betekent dat ook dat er. Uh... Uh, dat, dat de waarheid nog wel overeind blijft dan? <laughs> nou ja, dat, dat is natuurlijk altijd het probleem. Van, uh, we hebben altijd de neiging om voor mensen met een verstandelijke beperking... om alles zo simpel mogelijk te maken. Maar op een gegeven moment heb je natuurlijk een verhaaltje... met een kop en een staart en een middenstuk. Maar op een gegeven moment blijft er alleen nog maar uh, of, een, of een lading feiten over... die me niet meer te begrijpen is voor de mensen of het wordt een verhaaltje wat eigenlijk niks meer inhoudt. Ja, ja. Want ik bedoel, een gemiddeld partijprogramma van een, van een politieke partij... moet toch ook, laten we zeggen, voor heel veel mensen... het moet in ieder geval niet het Haagse Aka-Kadabra-taaltje bevatten, <laughs> lijkt me. Want daar, daar snapt niemand wat van. Dus laten we zeggen, voor iedereen die die politiek een beetje wil volgen... moet dat toch in ieder geval simpeler worden gemaakt. Dat klopt, maar uh, op een eenvoudige manier schrijven, dat is heel moeilijk. Uh, kijk, als je voor mensen met een vertaalde beperking schrijft... dan moet je gewoon kijken, elke zin, elk woord... wat roept dat bij mensen op, wat betekent dat... Uh, en ja, partijprogramma's zijn uh, veel te ingewikkeld. Maar wat ik straks zei, van, als je het te simpel doet... Ik heb hier het uh, stukje van de PVV voor me liggen. Ja. Uh, nou, ik, ik heb het ook hier. Uh, bijvoorbeeld ze schrijven dan... De regering van Noord-Bramand woont in een groot gebouw. Er werken ook heel veel uh, mensen. Dat is heel erg duur. De Partij voor de Vrijheid wil hier niet zoveel geld aan uitgeven. Het geld dat je dan overhoudt... kan dan aan belangrijke dingen worden uitgegeven. Dat is een, een tekst in die folder. Ja, nou, dat is, dat is heel algemeen. Misschien willen we wel weer meer politieke partijen dat. Kijk, dat geldt voor andere stukjes ook. Van um, even bladeren van um, zorg voor iedereen. Alle mensen verdienen een goed leven. Zieke mensen, gehandicapte mensen, ouderen, kinderen. En de Partij van de van de vrijheid zijn alle mensen belangrijk. En ze willen voor die mensen iets extra's doen. Maar ik denk dat er heel veel partijen zijn die voor die mensen iets extra's willen doen. Dus dan heb je eigenlijk de feiten nodig. Dan heb je een algemeen verhaal nodig. Wat, wat, wat wil de partij? Maar je hebt ook de feiten nodig. van Wat zijn de verschillen tussen deze partijen en andere partijen? Want anders is het voor mensen nog niet uit elkaar te halen. Ja. Ja, goed, als je het over de PVV hebt, dan gaat het ook vooral over een moslimstandpunt natuurlijk. En hoe, hoe, uh, hoe of islamstandpunt moet ik eigenlijk zeggen. Want hoe, hoe leggen ze dat dan uit? Dat staat er niet in. Kijk. Dus dat is, dat dus is een daar, beetje vreemd natuurlijk. Dus daar kom je op die discussie van uh, te simpel kan ook uh, niet goed zijn. Ja. als ja. je gewoon dingen weglaat. Ja, nou wat ik zei, dan hou je dus een verhaal over wat eigenlijk, ja, wat, wat, wat eigenlijk voor elke partij kan gelden. Ik bedoel, ik vind dit een heel goed initiatief, hoor. daar gaat het niet om. Maar er staat wel heel veel informatie en heel die, die, die blokjes tekst waarvan ik denk van nou... Mm. Uh, misschien geldt dat wel voor 90% van de partijen. Er is een website uh, www.ookjij.nl waar verstandelijk gehandicapten terecht kunnen voor allerlei informatie. staat een versimpelde versie van uh, uw lesboek op. Klopt. Um, daar gaat het ook bijvoorbeeld over, er wordt uitgelegd wat, wat de provincie is. En dat gaat aan de hand van iemand uh, die zit in een bootje volgens mij. En uh, die, gaat dan, die krijgt uitgelegd van wat dan precies de provincie is. Laten we even een Ministers kunnen niet alles regelen. Nederland is daarvoor te groot. Daarom is Nederland verdeeld in twaalf provincies. De provincie regelt andere dingen dan Den Haag. Ja. En dan gaat het nog verder natuurlijk, want dit zou dan wel weer heel simpel zijn. Als je de provincie uit moet leggen. Um, ja, en die hoofdpersoon die zit dus inderdaad zit op een boot. Waarom niet gelijk met de deur in huis vallen eigenlijk? Nou, ook jij heeft gekozen voor een persoonlijk verhaal, zeg maar. Dat is ook een goede manier om iets uit te leggen. Van uh, ik heb een lespakket gemaakt wat wat uitgebreider is. Wat meer op de inhoudelijke thema's zijn kaart. Dus ze hebben gewoon één thema eruit gepakt. En daar een aantal uh, informatieve zaken in gezet. En ze hebben gewoon er een verhaal van gemaakt van twee mensen... die op weg zijn in de provincie en iets tegenkomen. Nou, dat is hun manier om iets uit te leggen. En dat is dus weer een iets simpelere manier, zeg maar. Ja, ja. Nou, we hebben net maar al... Wat... Ja, ja want het probleem is natuurlijk ook van... Kijk, als, als uh, elke partij uh, een verkiezingsprogramma gaat maken... voor mensen met een verstandelijke beperking... en ze willen dat een beetje goed doen... dan wordt er dan ook nog verwacht dat mensen met een verstandelijke beperking... al die programma's gaan lezen. Maar dat is natuurlijk niet te doen, want dat is veel te veel informatie meteen weer. Om dat uit elkaar te houden. Ja. En daarom is het goed, zeg maar, dat er uh, van die uh, standpuntenwijzers zijn... Zeg maar, waar heel zwart-wit wordt gezegd van... nou, de partij wil dit of wil dit niet. Dingen die bijvoorbeeld het Instituut voor Publieke Politiek in uh, Den Haag maakt. Ja. Ja, maar ook daar is wel kritiek op, hè? dat je dan toch soms ja, niet zozeer geleid wordt naar een bepaalde partij... maar wel dat er toch zoveel algemeenheden vaak in staan dat, ja, dat, je, dat je soms op hele verrassende uitkomsten zit. Ja, dat klopt. Maar ja, bedoel, het, is, het is natuurlijk heel lastig. Het is een heel ingewikkeld onderwerp. En probeer het maar eens eenvoudiger te maken. En op een gegeven moment moet je gewoon een compromis sluiten. Dan, dan is het gewoon bijna niet meer mogelijk om het nog simpeler te maken. Ja. U, u zegt eigenlijk, van, we hebben net al even wat voorbeeld uit die PVV-folder uh, gehaald, maar u zegt eigenlijk op zich het initiatief is, is te, te loven. Hè? Dat is ja, heel goed. Dat is hartstikke goed. Doen. Dus dat zou eigenlijk alle politieke partijen ja. misschien moeten doen. Alleen je moet al heel goed kijken wat, wat je er wel en niet in zet en hoe je dat doet. Nou ja, kijk, als je het nu doet net zoals de PVV, dan denk ik, ja, het is een goed initiatief, maar uh, ja, wat erin staat, dat zal misschien voor 90% van de andere partijen ook gelden. En er staat niks in over moslims en uh, uh, waar ze nogal uh, sterke uitspraken over hebben. Dus dat is een beetje raar uh, ervan, zeg maar. Ja. Er is ook een kieswijze voor mensen die moeite hebben met lezen of uh, begrijpen. Uh, een kieswijze met plaatjes, is dat, is, dat, is dat een goed idee? Dat is een goed idee. Ik bedoel, dat, dat maakt het weer een stukje makkelijker. En daar is de informatie voor gestructureerd ook altijd goed. Dus ik, ik denk dat eigenlijk twee dingen moet je eigenlijk hebben. Zeg, de, de partijen zouden zelf hun programma's moeten vereenvoudigen. Het zou voor zelf ook heel goed zijn om eens duidelijk te kijken wat beloven we nu echt. Uh, en daarnaast zeg maar, zou je zeg maar, de standpunt op het rijtje moeten hebben, wat is ook al gebeurd. Nou, dan, mensen kunnen dan, uh, va vaak hebben mensen al een eigen keuze. Er zijn veel mensen met een standelijke beperking die uit een bepaald Nest komen, uit dus het CDA-Nest of PvdA-Nest. En die eigenlijk al zeg maar, vanuit uh, vroeger, vanuit hun ouders meer hebben gekregen dat, dat standpunt stemmen. Uh, wat, wat gewoon de mensen ook vaak doen zeg maar die zouden dan zo'n partijvolle nog eens een keer een eenvoudige taal kunnen nalezen kijken waar stem ik nu echt voor. Ja. Er is ook wel discussie. Hè? Er zijn mensen die zeggen van ja moet je verstandig handicapten wel laten stemmen. Wat, wat vindt u daarvan? Ik uh, vind zeker dat je dat moet doen. We leven in een democratie en dan moet je iedereen gewoon kans geven om mee mee te praten en mee te stemmen. Kijk hoeveel mensen die gaan stemmen, van, van al die mensen die gaan stemmen, hoeveel mensen daarvan hebben een bewuste keuze gemaakt. Kijk, nu, nu met, met die, die kieswijzers allemaal, niet stemwijzers, is het iets eenvoudiger om te kijken van god, waar stem ik nu echt op? Maar voor die tijd, en trouwens nu nog denk ik, van hoe, hoeveel mensen van die, die in Nederland gaan stemmen uh, maken een keuze, die echt keuze is wat ze willen. Hoeveel mensen stemmen gewoon op een, uh, op een uh, partij prominent, ja. omdat die iets aanspreekt. Ja. Nou, dat is ook zo. Dus die discussie is onzin, zegt u gewoon. Iedereen die ja, kan, moet gewoon stemmen. Het is een onzin discussie. Ja. Dank voor het gesprek. Wilco de Schouwer, maker van lesprogramma's over politiek voor verstandelijk gehandicapten. Het Radio Dagboek. Deze week met... Jacco Helting. Een hele speciale week voor mij en mijn maatje Paul Haarhuis. We maken een eenmalige comeback bij het ABN AMRO World Tennis Tournament. Ja, dat was dus gisteravond, uh, toen was die eenmalige comeback. Voor het goede doel, maar ook om nog een keer te laten zien dat, het, uh, dat ze het nog steeds kunnen. Nou, echt goed ging het dus niet. Dat hebt u vast intussen wel meegekregen. Ze verloren in twee sets van de Polen, Virstenberg en Matkowski. In deel 2 van zijn radiodagboek hoort u hoe Jacco Elting deze comeback heeft beleefd. Nog één keer zijn ze terug. En hoe het ook afloopt, Waarom het u, wij, maar vooral ook zij genieten van deze nu al memorabele avond hier in het Vriendin. Geef ze een prachtig prachtig applaus. Paul Warenhuis en Jacob Wilti. Nou, heel veel flashbacks heb ik niet gehad. Ik moet eerlijk zeggen, zeker niet tijdens de wedstrijd. Want uh, het ging er behoorlijk hard en uh, er weinig ruimte natuurlijk om uh, aan allerlei andere dingen te denken. Maar uh, ja, natuurlijk een paar momenten van als je als Paul lekker return onder het net speelt en je, je komt ertussen en je steekt over. Of, je speelt gewoon een mooie combinatie uit. Ja, dat zijn toch gewoon dingen waarvan je weet van wat, wat je gaat doen. Alleen we hebben dus te weinig zijn in staat geweest om dat soort momenten te creëren. En, en we, hebben gewoon echt, we hebben echt gewoon nog veel meer in ons mars dan dat we hebben laten zien vandaag. En uh, dus uh, we weten dat die routines er nog wel in zitten. Alleen uh, niet vandaag, niet tegen dit duo. En uh, niet met deze snelheid uh, waarom we ons ook gespeeld hebben. 40, dat kan je moeilijk uitleggen, maar ik weet gewoon normaal gesproken blindeling als Paul een bepaalde bal ergens krijgt wat er mee gaat gebeuren. Alleen we hebben nu natuurlijk niet zo heel erg veel tweede ballen gekregen. Dus of een snoeie vanuit de service, of dus een return die zo goed is. Of uh, uh, Paul heeft misschien voor mij één running lop uh, gekregen als tweede bal. En uh, verder heeft hij eigenlijk weinig tweede ballen gekregen. Let. Nou, soms heb je wel eens dat je daar staat, inderdaad, voor dat je, dat je, dat je het gevoel dat je naar jezelf aan het kijken bent. Dan kom je namens als je snel een breek achter staat en niet, niet in die wedstrijd, dan ben je eigenlijk een toeschouwer van je eigen partij. En uh, dat, is, uh, dat, is, dat is ook wel het gevoel dat je inderdaad hebt op het moment dat je op die baan staat een beetje. En, uh, dat is een, een onprettig gevoel om te hebben. Nee, je 6 dat is het. Dat was het net toen ik van de baan afkwam, toen zei ik van dat mijn jongens deze west hebben gezien, dat vind ik jammer, want papa kan veel beter. Ook al ga ik nu heel stoer roepen dat het, dat het zo is, eh, ja, de, de feiten liggen er niet om, we krijgen 6, 62 op onze broek tegen, we hebben wel de eerste geplaatst. En uh, we verliezen de service games servicegames allebei twee keer. En, uh, dus het is niet iets waarvan je zegt van uh, ik heb alle redenen of ik heb argumenten om dat tegen te gaan. Als we bij kliniek zijn doe ik heel vaak de follies uh, zeg maar. Uh, die grijpen mee doen dan. En uh, ik denk dat Paul binnenkort ook nog een keer langs kan komen. Maar toen uh, <lacht> dus, dus, dus zeg ik altijd tegen, tegen die gast, altijd, stokkie, stapje, tikkie. En Paul die mist een paar follies en zegt, hey, zegt tegen mij, zeg, je moet naar die haar zeggen. Die stokkie, stapkie, tikkie moest doen. <lacht> Nou, bij de persconferentie uh, maak ik een, misschien een opmerking toen ik kom lopen. maar echt vrolijk was ik niet. Maar wij kennen deze mensen van de pers kennen natuurlijk gewoon allemaal hartstikke goed. Uh... Uh, hebben we de actieve jaren met hen meegemaakt. Zij zijn al die jaren ook bij de AFAS Tennisles, bij ons toernooi. We zien ze bij het buitenland. We hebben een goede band met heel veel van die mensen. En uh, ja, die, die weten ook hoe wij in elkaar zitten, hoe, hoe we zijn en hoe we denken. En, en uh, ja, gelukkig. En dan merkte je denk ik ook wel. Uh, dat er nog steeds heel veel respect is van, van wat we gedaan hebben. En dat we het gedaan hebben. En dat dat wel eerder overheerst dan. Van nou, die uh, waren twee oude knarren die uh, iets gedaan hebben waar ze niet meer hadden moeten doen. En Ik geloof niet dat dat het gevoel is wat nu ook hier in de perszaal was. Absoluut niet, volgens mij. En uh, ja, Wij we, we weten natuurlijk ook wel van wat voor antwoorden ze nodig hebben... om een leuk artikel te schrijven. En wat voor kapstokjes ze nodig hebben om weer een mooi verhaal te maken. En soms als je zelf vrolijk bent of je maakt een paar van dat soort opmerkingen... Ja, dan is uh, het beter dan dat zij de vragen stellen... of bepaalde vooroordelen aan jou toetsen. En dat je daarop moet reageren. En dan krijg je ook andere artikelen na die tijd. Weet je het erg is? Oh, nee. <laughs> dat smaakt naar meer. Ja, of dit nou echt de laatste keer is? Het is op dit moment een beetje dubbel. Het smaakt absoluut naar meer. De weg hier naartoe, het trainen, het met jezelf bezig zijn en weer beter worden op dat niveau. Dat was echt heerlijk. Op die baan staan onder deze ambiance is fantastisch. Aan de andere kant, tegelijkertijd, moet je heel reëel zijn. We gaan niet meer spelen om een ranking op te bouwen. We hebben natuurlijk weer een hele. waar je gewoon 15, 20 toernooien moet spelen. En wat moeten we nog bewijzen voor onszelf? Dat we wel nog een keer van dit soort jongens kunnen winnen. Ja. Hey, ik zeg nooit, nooit. Uh, dit toernooi had eigenlijk alles eromheen waardoor we die keuze gemaakt hebben om het abn toernooi te gaan spelen. en uh, Of zich nog een keer zo'n kans of zo'n moment zal aandoen, ik denk het niet. Jacco Elting, realistisch als die is. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl. Er staan alle radiodagboeken op. En deze is gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen de stelling in stand.nl. De rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De verkopen van BMW's, Audi's en Mini's was begin dit jaar veel hoger dan een jaar geleden. Dat hebben de Duitse fabrikanten BMW en Audi bekendgemaakt. Voor Audi was het zelfs de beste januari maand ooit met 95.000 verkochte auto's. De gemeente Amsterdam maakt een einde aan de prostitutie in 62 panden op de Wallen. Daarmee moet het leefklimaat in de binnenstad verbeteren. De helft van de panden is al ontrokken aan de prostitutiebranche en de rest volgt in het komende jaar. Het aantal bordeelramen gaat daarmee van bijna 500 naar ongeveer 300. En een gevangene van 240 kilo moet zijn straf gewoon in de gevangenis uitzitten. De man wilde elektronisch toezicht omdat hij in zijn cel gezondheidsklachten zou krijgen door zijn omvang. Maar de rechter heeft bepaald dat hij in zijn cel moet blijven, ook al is het niet comfortabel. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Het is dezelfde locatie, met dezelfde aanklagers... dezelfde verdachten, dezelfde advocaat, maar wel andere rechters. De eerste aanzet voor de nieuwe rechtszaak tegen Geert Wilders... is gisteren van start gegaan. Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen... zich uit te spreken tegen iedere ideologie die onze vrijheid bedreigt. Het is dus een recht en ook een plicht en ook mijn recht... En mijn plicht als Tweede Kamerlid de waarheid te spreken over de kwaadaardige ideologie die islam heet. Geert Wilders nam gisteren de gelegenheid te baat om nogmaals te benadrukken dat hij mag zeggen hoe hij over de islam denkt. Als het aan hem ligt dan komt er geen inhoudelijke behandeling... Het OM heeft zijn kans verspeeld. Als de zaak toch doorgaat, dan moet hij ook helemaal opnieuw in volle omgang worden gevoerd. Zo pleitte Wilders advocaat Bram Moskovic. Dus niet verder gaan op het punt waarin oktober is gestopt. Moet deze rechtszaak nou doorgaan of niet? Omdat een uits uiteindelijke uitspraak duidelijk maakt wat wel en niet mag in Nederland. Of zou het beter zijn dat het stopt omdat het OM ook al vrijspraak eist en deze zaak zonde van de tijd is? Ik praat erover met Els Lucas, die is advocaat. en Zij was de eerste die de aanklacht tegen Wilders indiende wegens haatzaaien. Dag mevrouw Lucas, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin van Stand.nl. mag u alleen maar ja of nee op zeggen. Hier komen ze. Het is goed dat de vorige rechtbank is gevraagd. Nee. Wilders en Moskovits maken een circus van deze zaak. Ja. Een etentje met wijn op tafel is een diner. Ja. Sinds gisteren zeker, hè? Um, Inderdaad, ja. Dan de stelling waar het om gaat. En uh, daar wil ik zo meteen ook van u horen of u het eens bent of oneens. Maar eerst maar even naar de luisteraars. Die luidt als volgt. De rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stam.nl en twitteren naar etstam.nl. Ja, de rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. Mevrouw Lucas, eens of oneens? Daar ben ik het wel mee eens. Leg eens uit waarom. Het, ik zal proberen dat te doen. Uh, in oktober is de procedure uh, ja, tijdelijk uh, on hold gezet. Uh, de zitting is geschorst. en uh, De zitting is hervat met een nieuwe samenstelling van de Kamer. En de wet zegt dat in zo'n geval de verdediging in ieder geval het eerste woord heeft... om te oordelen over de vraag of deze rechters van meet af aan alles moeten gaan meemaken... Uh, wat er in deze zaak uh, speelt. Ja. En, en u vindt, dan moet je gewoon helemaal weer van vooraf aan beginnen. Je kan niet op dat punt verder gaan. Ja, dat kan wel. Maar als de verdediging daar bezwaar tegen heeft, dan kan dat niet. En nou ja, dat, dat is nou eenmaal in de wet zo geregeld. Dus in dit geval wordt er van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Ik moet u zeggen dat het in praktijk natuurlijk wel eens vaker voorkomt... dat een procedure geschorst wordt... en op een later moment in een andere samenstelling van de rechtbank wordt voortgezet... En 9 van de 10 keer wordt er geen bezwaar gemaakt en wordt gewoon voortgegaan op het punt waar de vorige keer uh, gepauzeerd is. Maar uh, ja, in de antwoorden die u mij net ontlokte, gaf ik al aan uh, ja te uh, vinden voor wat betreft het circus. Ja. Dus als je daar uh, gebruik van wil maken... moet je natuurlijk ja. ook zorgen dat alles weer opnieuw moet. Dan moeten we even inzoomen misschien op uh, wat er dan uh, precies gisteren gezegd is. Uh, Moscovic vindt, uh, de advocaat van Wilders vindt eigenlijk uh, nu gelijk stoppen... want het OM is niet ontvankelijk... Ja, dat is geen nieuw standpunt natuurlijk. Dat standpunt heeft hij vorig jaar ook al gehuldigd. Nee, oké. Okay. Maar als, als de rechtbank daarmee instemt... dan zou het proces gelijk stoppen. En dat is eigenlijk zijn eerste inzet. Uh, dat wil hij. Maar hij zegt als dat niet zo is... dan moeten we ook echt van vooraf aan beginnen. U zegt dat doet hij eigenlijk alleen maar voor de bühne. Die indruk heb ik wel. Maar hij zal voor zijn eigen zaak een belang daarin zien. Uh, wat ik misschien niet kan doorgronden. Dat weet ik niet. Nee. U was gisteren bij de zittingen, Geloof ik. Ja, ik ben... Uh, Aanwezig geweest, klopt. Op de publieke tribune, hoe, hoe ging dat? Hoe was dat? Eh, nou, ik vond het op zich wel een, een leuke ervaring... om eens eh, tussen de eh, Kamerleden te bivakkeren... die als eh, nou, belangstellende ook aanwezig waren. Van, van de PVV? Eh, ja. ja. Uh, nou ja, het is op zich natuurlijk prima dat je morele support krijgt. Het heeft me alleen heel erg verwonderd dat uh, de, de rechtbank die ik zie als een onafhankelijk uh, college uh, zo nu en dan met hoongelag uh, tegemoet werd getreden. Door, door, uh, door die Kamerleden? Ja, klopt. Nou. Ja. Herkennen ze u eigenlijk ook of niet? Uh, dat weet ik niet. Men heeft daar in ieder geval geen blijk van gegeven. Dat vind ik ook niet erg. Want u, u, u wordt dan gezien als iemand die nou, de eerste aanzet gegeven voor dit, uh, voor dit hele proces, natuurlijk. Ja, ja. ja maar, dat klopt. Leg nog eens uit waarom dat ook alweer was. Um, ik heb in eerste instantie tegen een artikel in de Volkskrant aangifte gedaan met de tekst. Uh, genoeg is genoeg, de Koran moet verboden worden. Uh, de. Passages in dat artikel die wat mij betreft uh, strafbaar feiten opleveren waren... Uh, dat Wilders propageerde dat de Nederlandse uh, grenzen gesloten moeten worden voor moslim-immigranten. En vervolgens heb ik naar aanleiding van de film Fitna aangifte gedaan... omdat daar in die film een aantal uh, scènes opeenvolgend zijn gemonteerd... die de indruk doen wekken dat... Uh, zolang er moslim-immigranten in Nederland blijven komen, dat leidt tot uh, bloedige weldadigheden. Ja. En, en uw punt is vooral het haatzaai. Dat, uh, dat, uh, dat is waarom u die aangifte hebt gedaan. Ja, precies. Je, je merkt het ook in, uh, in de samenleving... dat uh, er twee uh, kampen behoorlijk uh, tegenover elkaar staan. Waarbij Wilders uh, steeds probeert te benadrukken... dat het uh, wat hem betreft te doen is om de vrijheid van meningsuiting. Maar het gaat natuurlijk over iets, iets anders, namelijk het, het stichten van tweespalt... en dat is iets anders dan ja. gebruikmaken van je vrijheid van meningsuiting. Goed, dat leidt uiteindelijk dan tot die, uh, tot die zitting. Uh, de, ik heb het nu even over de eerste rechtszaak. En uh, nou ja, de, daar ging Moscovits, uh, uh, heeft, heeft die rechtbank uh, gevraagd. Uh, en, en daarvan zei u net, bij die keuzes van... Uh, uh, het is goed dat de vorige rechtbank is gevraagd, u zei nee... Dat klopt. Ik, bedoel, ik, ik kan me voorstellen dat je dat als, uh, laten we zeggen, als, als, uh, als sympathisant, laten we zeggen, van de benadeelden uh, vindt. Maar uh, even puur juridisch gezien had hij toch wel een punt, denk ik, of niet? Nee, juist niet. Juist niet bij de laatste wrakingspoging, de succesvolle poging. Omdat uh, de wraking plaatsvond op het moment dat de rechtbank nog geen beslissing had genomen over de vraag of een bepaalde getuige gehoord zou worden. Uh, terwijl uh, in de beslissing van de wraakingskamer ook nog wordt verwezen naar uh, eerdere voorvallen. Er waren natuurlijk twee eerdere wraakingsverzoeken geweest die naar mijn oordeel meer kans van slagen hadden moeten hebben. De, de, de eerste bijvoorbeeld, de, de slip op de tong van de rechter bijvoorbeeld. Ja, van, uh, ik kan het me voorstellen over iemand die de Kamer wilde verlaten. En er was ja. uh, nog een, een opmerking geweest van, uh, van de heer Moors... Waar ook mijn tenen van kromden. Ik denk, Oeps, hoe kun je dat nou zeggen? Daar wordt vast gebruik van gemaakt en dat gebeurde vervolgens ook. Ah, nee. Goed, en, en het punt waar het uiteindelijk om ging, zei, ja, dat, dat, uh, dat vond ik nou weer net helemaal uh, niet, uh, niet zo erg. Nee, want op, op dat moment uh, heeft de rechtbank al het recht aan zijn kant om een beslissing over iets uh, uit te stellen tot een later moment. Omdat men eerst wil raadkameren. En dat, uh, dat is iets wat. Uh, ah. ja, je zou moeten respecteren, maar dat is in recht... dit geval niet gebeurd. Rechtbank vervangen, u was er gisteren bij. Wat vindt, wat vindt u van deze nieuwe rechtbank? Hoe doen die rechters? Het? Uitstekend. Uh, ik uh, moet zeggen dat ik uh, met uh, plezier heb gekeken hoe stevig uh, de rechtbank in het zadel zit. Zich niet uh, gek laat maken door welke circuspogingen dan ook uh, tentoonstellingen worden gevoerd. En uh, iedereen bij de les houdt. En ik denk dat uh, dat wil dus wat dat betreft een. Uh, een zware dobber heeft. Nou, nou ja, het was een vermakelijk spel. Zo tussen die rechter en ook uh, advocaat Moskovits. Die uh, liggen elkaar wel zo te zien. Uh, er, wordt, er wordt veel gespeculeerd hè, over de mogelijke veroordeling. Volgens sommigen komt hij er helemaal niet. Het OM ziet er in ieder geval ook niks in. Die, die eisen vrijspraak. Um, ja, dus je zou zeggen, de rechtman kan weinig anders doen. Nou, dat ben ik niet met u eens. De, offici de officieren van justitie komen natuurlijk voort uit het openbaar ministerie... dat in eerste instantie al heeft besloten tot CEPO. Dus op zichzelf zijn ze in hun uitlating over wat zij ervan vinden wel consequent. Maar de rechter is gelukkig onafhankelijk. Dus er kan wat dat betreft nog van alles worden verwacht. U denkt dat, hij, dat er nog een veroordeling in zit? Ja, daar ben ik van overtuigd dat en, dat gaat komen. En wat zou dat dan moeten zijn? Uh, ik denk dat in ieder geval uh, bewezen zal worden verklaard dat de heer Wilders uh, zich schuldig heeft gemaakt aan haatzaaien. Ja, ja. En, en gisteren voerde hij toch ook het woord hè, in de rechtbank. Uh, wat, wat vond u van zijn speech? Geweldig. Ik denk dat hij het niet beter heeft kunnen doen uh, zoals hij het gedaan heeft. Hij heeft daarmee uh, ja, van, van A tot Z uh, dat wat hem te lasten wordt gelegd... als het gaat over haatzaaien onderbouwd. Dus ja, het onderzoek ter terechtzitting heeft in ieder geval dat al kunnen opleveren. Ja, ja. Even dus uh, de optie bij de kop nemen dat, dat het hele proces overgaat. Dan zegt Moscovici, ik heb een hele rij getuigen, die moeten dan ook allemaal weer langskomen. Zal dat ergens toe leiden, denkt u? Nee, ik denk niet dat dat ergens toe gaat leiden... anders dan dat dat ook onderbouwen zal dat er wel een veroordeling moet volgen. Uh, de, de misvatting die ik zie aan de zijde van, uh, van de verdediging... is dat hier in deze procedure uh, het onderwerp van discussie moet zijn... of de islam of de Koran passages kent... die uh, er niet zo prettig uitzien voor uh, de gemiddelde burger. En daar gaat het nu juist niet om. En een van de belangrijke dingen die uh, in deze een rol speelt... is dat uh, het Openbaar Ministerie zich van meet af aan op het standpunt heeft gesteld... dat de heer Wilders niet spreekt over personen, maar over een ideologie, een religie zoals anderen dat duiden. Ja. Terwijl ja, het sluiten van de grenzen, dat gaat niet over ideologie, dat gaat over mensen. Je wilt dus bepaalde mensen niet in deze samenleving hebben... Dus ja, voor mij is het uh, kat in pakkie, zou ik ja, zeggen. Ja, ja. ja, maar u kijkt er wel met een bepaalde pet op naar. En, uh, dat, dat is dan ook weer zo. Zeg maar even over die kwestie Schalken-Jansen. Uh, want dat, uh, nou, intussen zijn dat een soort bekende Nederlanders geworden, die twee. Mm Hoe -hmm. kijkt u daarnaar, naar dat uh, dinertje? Ja, nou, het bevalt me al helemaal niet dat er in die termen over gesproken wordt. Er is een bijeenkomst geweest waarbij zowel Schalken als Jansen aanwezig zijn geweest. De beeldvorming lijkt een beetje alsof ze met z'n tweeën uit Eten zijn geweest. Maar dat is natuurlijk volstrekt de onzin. Bovendien, uh, daar is over uh, uh, het standpunt van het Openbaar Ministerie kennelijk gesproken. Ik weet dat niet wat er precies is uh, voorgevallen. Maar ja... Uh, Schalke is natuurlijk ook vrij om zijn mening te uiten. Maar beide dus hoofdrol, hoofdrolspelers hebben gezegd... Jans heeft gezegd, nou, ik, ik, ik laat me echt niet beïnvloeden. Ook niet door uh, Tom Schalken. En Tom Schalken zegt, ik, ik heb helemaal niemand daar proberen te beïnvloeden. Maar daarvan zegt Moscovits, nou daar gaat het helemaal niet om. Um, of ze überhaupt beïnvloed zijn of hebben geprobeerd te beïnvloeden. Ik wil gewoon weten wat daar precies is gebeurd. En, en wat is daar nou eigenlijk tegen? Ik denk niet dat daar wat op tegen is. Het is alleen voor de beoordeling van de vraag of Wilders de feiten heeft begaan... die in de dagvaarding te lasten worden gelegd, niet relevant. Nee. nee. Het, het hoort op een ander podium thuis. Nou ja, het is natuurlijk wel een ander verhaal dat die Schalke ook uh, bij, die, bij die aanklacht betrokken was. Dus vanuit de verdediging gezien kan ik me voorstellen... dat ze toch precies willen weten hoe dat dan is gegaan. Nou, ik denk niet dat dat relevant is. Kijk, de, het Hof heeft op enig moment een beslissing genomen over vervolging... Nou, daar is dan vervolgens de taak van het Hof mee gedaan. En dan maanden later vindt er een bijeenkomst plaats... waarbij toevallig een van de raadsheren die in de Kamer heeft gezeten... die een besluit heeft genomen over wel of niet vervolgen... een ontmoeting heeft met iemand die als deskundige wordt gehoord. Ja, je kan jezelf natuurlijk niet de rest van je leven opsluiten. Dat soort dingen gebeuren gewoon. En daar moet uh, uh, Wilders en uh, de verdediging uh, ook niet zo... Uh, ja, krampachtig overdoen. Gaan we u eigenlijk nog zien in, de, in deel 2 van het Wildersproces? Want bij de eerste behandeling uh, hebt u niet het woord gevoerd. Uh, ik denk ook niet dat ik deze keer het woord uh, zal voeren. Uh, ik, ik zal me moeten verlaten op de officieren van justitie. Die, naar mijn gevoel, dat, dat liet ik al een beetje doorschemeren... Uh, het allemaal wat ingewikkelder maken dan uh, strikt noodzakelijk is. Um, maar ik zie met vertrouwen tegemoet wat de rechtbank er uiteindelijk van gaat maken. Goed. Blijf meeluisteren, mevrouw Lucas. We gaan uh, kijken wat onze uh, luisteraars vinden. De rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. Dat is de stelling. Eens 56% tot nu toe, 44% is het oneens. En er is 1230 keer gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met Wille de uit Doetinchem... Nou, ik vind dat uh, die rechtszaak tegen Geert Wilders uh, helemaal niet gevoerd had mogen worden. Het, is, uh, het, het komt de linkse kerk erg goed uit, uh, al die negatieve uh, publiciteit uh, van meneer Wilders. Ik vind dat uh, hij als parlementaire moet kunnen zeggen wat hij wil. Er uh, ja. wordt over meneer Wilders door iedereen ook alles gezegd wat ze willen. Uh, dat hij van deze mevrouw net ook nog weer kunnen horen op de radio. Ik vind uh, dat radio, ook Radio 1 zou daar niet aan mee moeten gaan doen en gewoon is... Uh, de werkelijkheid in de wereld gaan bekeken... en niet uh, telkens ja. meneer Wilders uh, uh, zwart proberen te maken. We proberen iedereen zoveel mogelijk aan het woord te laten. en uh, Dus u ook bijvoorbeeld nu. En, uh, volgens mij Dat vind ik ook fijn. Nee, maar volgens mij Wilders Wilders zelf ook gisteren... Uh, duidelijk zijn verhaal daar kunnen doen. En, en daar zou je, zeg maar, als je dan uh, in het linkse kamp zou horen... of als, laat ik zeggen tegenstander van Wilders kunnen zijn... zeggen van maar, ja, goed, hij, hij pakt daar ook het podium. En er is heel veel aandacht voor geweest. Ja... Uh... Ik doe me zo van, Nederland 1, dat kan het helemaal niet meer op te zetten. Want dan gaat het alleen nog maar over meneer Wilders. En dan, dan denk ik op een gegeven moment van, jongens, we zijn hier toch niet bezig. Er zijn volgens mij nog veel grotere problemen in Nederland, als dat. Zeker, maar die bespreken we ook geregeld, hoor. Nou. <laughs> u moet eens dus vaker nou, luisteren. Nou, dat <laughs> doe ik al vaker dan u denkt, hoor. <laughs> Oké, okay. nou blijf dat doen. Bedankt voor het bellen in ieder geval. Stand.nl, Goedemiddag. Dag uh, Jurgen en uh, Els, ik wens jullie een zonnige middag vanuit uh, de gezellige Utrecht. Um, ik wil even uh, het volgende. Uh, ik ben het eens met de stelling, dat ten eerste. En uh, nu wil ik me richten op, op mevrouw Els. Mevrouw Els, ik hoop dat de rechtbank u de tijd geeft om de, uh, zeg maar, deze hele uh, tentoonstelling uh, opnieuw te doen. En ik zou ze willen zeggen, maak er alsjeblieft goed gebruik van. Maak er goed gebruik van en ga niet uh, uh, uh, nogmaals een fout maken zoals de eerste keer. Geert Wilders gratis een podium geven om de handleiding van Allah en die bestaat uit 6.424 versen en er is geen één vers. Er is geen één vers van al die 104 hoofdstukken dat tegen de mensen is. En ik kan het u bewijzen. Maak goed gebruik. En zorg dat wij moslims geld gaan inzamelen. Want er zijn 1 miljoen ex-christenen die zijn moslims geworden. En ze kunnen allemaal bewijzen dat de Koran, vredelievend, houdtijding hmm. is voor de mens. En niet tegen de mens. En die moeten allemaal als getuigen worden opgeroepen, vind je? Kijk, we, uh, uh, uh, ik vind het heel goed wat de Moskowitz doet. Hij gaat getuigen oproepen. Ik kan nu al namen oproepen. Bijvoorbeeld de, de, de directeur van TV, Dr. Zakir Nayek. Hij is de grootste specialist die wij hebben. Ik wil geld... Inzamelen. En dat wil ik doen graag. Ik ben bereid om 2000 euro te betalen. Ja. om met z'n allen om die man over te halen. Ja, goed, Wij, kunnen het Wij kunnen de genadeklap uitdelen. Ja. Wij kunnen aan alle Nederlanders. in dit mooie democratische land. waar hier we een onafhankelijke rechtbank hebben. kunnen we de Nederlanders ja. met name in Limburg. laten zien wat de waarheid ja. is. Dat okay. ze niet te gek worden gehouden. Bel naar de uitzending even met mevrouw Lucas. Die zal daar ongetwijfeld in geïnteresseerd zijn. Dank voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Arash Hatami. Uh, ik ben zelf van islamitische komaf. Ik ben de ideologie al, uh, al een tijdje geleden afgevallen. Uh, ik ben het uh, uh, niet eens met, uh, met uh, de stelling. Want het uh, proces had eigenlijk geen plaats moeten vinden. Niet plaats moeten vinden. Omdat ik van mening ben dat een parlementariër die opkomt voor een deel van een samenleving, van een democratische en vrije samenleving, moet zeggen wat hij vindt. De discussie had in het parlement gevoerd moeten worden, niet in de rechtszaal. En in het parlement en in de media. En uh, in, in alle vrijheid. Ja. Want de reden is dat, dat uh, meneer Wilders... is. Hij in principe niet tegen mensen, maar tegen een ideologie. Ja. Ik ben het ook hardgrondig met hem eens. Ik heb gisteren zijn betoog ook gehoord. Dat is... Um, ik spreek uit ervaring. Ik weet wat, wat islam is. En uh, deze meneer die voor me uh, belde net... die... Uh, ik ben er ook heilig van overtuigd dat hij de Koran niet eens heeft gelezen. Ik heb de Koran tientallen keren gelezen om te beseffen, om toch goed door te laten dringen wat er in, in zo'n boek staat. Ja. Ik vind persoonlijk de Koran en islam een handboek uh, handboek voor de marteling een absolute. Een, een boek die, die niks anders uh, is dan tegen de mensenrechten. Wacht even, voordat, we de, he, voordat we de hele Koran doornemen, dat, dat is niet de bedoeling. U hebt er gezegd al over die stelling, de rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. U zegt niet nodig. Nee, niet nee, nodig. Duidelijk, dank u wel. NL, goeiemiddag. Ja, goedemiddag, Van der Heugel, jouw uh, Van mij mogen ze het hele proces mogen ze rustig overdoen. Alleen wordt dit kortsmisselijk van de hoeveelheid aandacht die meneer Wilders in de pers krijgt. En in het nieuws en op de televisie. Hij, hij krijgt weer een podium om alles uit te dragen wat hij uit wil dragen: de haat en, en de afkeer van de, de, het geloof van de, van de moslims. Ik ben zelf atheïst en ik heb een afkeer van de Koran, de Koran en de Torah en de Bijbel, want dat zijn gewoon sprookjes van anderen. Ja, en waarom moeten we dan spe speciaal dat ene boek eruit pakken, hè, van de moslims, ja. om dat dus uitgebreid en uitgemeten in het nieuws te brengen, en dan ook nog op een podium voor meneer Wilders, waar hij alleen maar bij loopt te glimmen. Ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ik spreek met Henk Zappewolde in Rijssen. Dag. Oud-collega van u, uh, meneer Van der Berg. Kijk eens aan. Ik ben tegen de stelling en ik zal u ook zeggen waarom. Ik vind namelijk dat die hele comedie nu stopgezet moet worden... Want meneer Wilders, die heeft mijn inziens volledig gelijk. Ik zal vrijgesproken, laten ze hem nu gelijk maar vrij spreken. Bovendien is het zo dat hij uh, zo de spijker op zijn kop slaat in, ten, ten aanzien van de moslims. Want ik heb namelijk nog nooit één moslim in Den Haag zien protesteren... tegen het feit dat de christenen in de Arabische landen worden vervolgd... Uh, worden vermoord en de kerken in brand worden gestoken. Mm -hmm. Kijk, dat lees ik niet in de Telegraaf. Dat lees ik niet in het Algemeen Dagblad... Dat lees ik niet in een volkskrant, Dat lees ik alleen maar in het Reformatorisch Dagblad. En dat is een goede krant. Ja, en die zou ja. mijn, mevrouw Lucassen eens moeten lezen. Goed, gaan we En dat, dan dan dat we gaan we tegen. Ook die koptische christenen worden vervolgd. Ja, is duidelijk. Dank u wel. Stand.nl. Goedemiddag. Harry Wesselink, Nijmegen. Kijk aan, daar is hij. Meneer Van den Berg, even iets anders. Ik moet iedereen altijd alles voorzeggen. Want die sekstaking, daar hebben we een paar weken geleden samen al in Casaluna over gehad. En nou doet die Belgische doet dat na. Nou. <laughs> maar dat moet niet te lang duren, want. Gynecologen, dan wordt ze werkloos. Meneer Wesseling zit in de duiven en uh, die gaat die dan duiven. Die, die duiven laat hij harder vliegen door, die, door dat mannetjesduif even bij die vrouw te ja. laten, dan doet hij hem weg en nee, dan doe, schat, wil hij zo dat. snel mogelijk terug. Maar nu even naar de stelling. Nu even naar de stelling. Ik moet uh, Moskowitz ook alles voorzeggen, want ik heb jaren geleden ook al succesvol een rechter gevraagd. Oh. Ja, rechtbank aan serieus. Maar nou even serieus. Uh, juridisch is het natuurlijk het miscijfer dat het helemaal overgaat, want je hebt. Overgedaan, want je hebt altijd een wisselwerking in de rechtszaal van alle partijen, een interactie. En als er andere rechters zijn dan lokken die andere antwoorden uit en, en die stellen andere vragen. En ze worden meneer of mevrouw de griffier, die schrijft dat allemaal netjes op. Dus als je met, al zijn het alleen maar de rechters, uh, andere mensen werkt... dan is het juridisch het meest zuiver om het opnieuw te doen. Ja. En blijkbaar en kan het ook gewoon volgens de wet. Ja. Dat zegt ook de mevrouw die bij u zit. Ja. Uh, als je dat vraagt, dan je mag dat gewoon vragen. En dan gaat de rechter ja. kijken of ze dat gaan honoreren, ja of nee. Goed, duidelijk. Dank voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ik maak het genoeg uit Goedemiddag. Dag. Ja, ik, vind ook, uh, ik ben het volstrekt met die mevrouw lucas oneens. En het is mij ook volstrekt onduidelijk wat die mevrouw uh, probeert te bereiken in deze. Uh, volgens mij is het zo dat we in een democratie leven... en of je het iets vindt van wat meneer Wilders roept of niet vindt... of wat mevrouw Halsema roept, of daar kun je allemaal iets van vinden. Mm. Maar het zijn parlementariërs. Uh, wij zijn een gerespecteerde democratie. Um, en dan mag je bepaalde dingen roepen. En ik vind... Tot datgene juridisch wat meer wilde groept. Ik vind dat het allemaal nog wel uh, meevalt. En dan zouden wij. Als wij zijnde ook dagelijks moslims kunnen aanklagen voor, ja. voor haatzaaien, ik, ik, ik ben volstrekt oneens met die mevrouw en het is mij ook onduidelijk waar dit toe leidt. Ja. Goed, dank voor het bellen. Uh, u bent onderweg ja. ook, hou, doe voorzichtig zou ik willen zeggen. Ja. Ik ga terug ja. naar uh, Els Lucas, uh, zonder Sundarachter, want uh, die fout <lacht> wordt uh, een paar keer gemaakt. <lacht> uh, advocaat uh, was een van de eerste aangevers tegen Wilders uh, vanwege haatzaaien. Nou ja, u hebt de reacties gehoord. Het, het, het is, uh, er zitten een paar mensen aan. in uw kamp, uh, veel ook niet. Ja, nou, de, de, de stemmen staken zou ik bijna zeggen. En ik denk dat het wel zo'n beetje 50-50 is... zoals in het begin van uh, uh, het bericht over hoe de stand van zaken was uh, naar voren kwam... Ja. Uh, op laatste manier uh, maar even te reageren... dat hij niet begrijpt wat, uh, wat mij beweegt om voor deze stelling te zijn. Ik denk, je zal twee dingen uit elkaar moeten houden. Je hebt natuurlijk mijn drive gehad om aangifte te doen. En ja, natuurlijk kan ik van alles vinden. Maar wat ik vind, is niet zo belangrijk. Wat de rechter vindt, dat is belangrijk. En door mijn actie komt het in ieder geval... op het, uh, op het bordje van de rechter te liggen. En die moet daar dan maar een knoop in doorhakken. En voor wat betreft de stelling van vandaag... Ja, dat is een een logisch gevolg van wat er in de wet staat sinds uh, uh, mensenheugenis. En dat is wat heeft te gebeuren door de, de feitelijke gang van zaken. Je ja. kan het ook wel niet mee eens zijn dat er avonds de zon ondergaat... Ja. maar het gaat toch gewoon gebeuren. Dit is gewoon een juridisch verhaal in de zin van... de, de verdediging heeft uh, het recht om te zeggen van... Uh, uh, we, we, gaan helemaal, we gaan helemaal opnieuw ja. beginnen uh, of niet. En, en als er tussen aan iets ligt, gaat dat ook gebeuren... Uh, als hij niet voortijdig ja. al uh, de zaak kan stopzetten. Nog even naar de, de, de, de principiële discussie. Want het is toch grappig als je zo'n afgeleide stelling hebt dat, dat mensen toch heel gauw dan toch vervallen weer. En, en terecht ja. ook denk ik in dit geval: van ja, moet, je, moet je hier nu een rechtszaak over voeren of hoor je dit gewoon in de politieke arena met elkaar te deb uit te debatteren of, of, of, of in, in de media bijvoorbeeld. Ja. Waar, waarom vindt u maar dat het ja, wel denk... in de rechtszaal thuis hoort? Omdat het in de media niet gebeurt en in het parlement ook niet. Want Wilders die laat zich af en toe in. Uh, in one-liners wel uit uh, en, en hij laat dat uh, tot het publiek komen. Maar uh, ik uh, zou zeggen, wijs mij de eerste televisierubriek aan... waar meneer bereid is geweest om in discussie te gaan. Alle organisaties die hem uitnodigen voor discussies... hij, hij zegt overal nee tegen. Dus ja. dat maatschappelijk debat gaat hij in ieder geval niet ja, aan. Ik heb hem volgens en mij bij de collega's de van kamer. de EO toch wel gezien... bij Knevelen Van der Brink bijvoorbeeld. Misschien één keer in al die jaren. Wilders, uh, uh, Thijs? Ja, ik zie die te vallen. Ja, Die is inderdaad een keer geweest, en binnenkort komt hij weer een keer bij Moraal Redding, waarschijnlijk. Kijk er Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal zeker kijken. Misschien moet de redactie even met mevrouw Lucas bellen. die heeft nog een paar belangrijke vragen. Voor, nou, kijk eens aan. <laughs> voor ja, ik kan het, mag het Ja, nee, welkom. welkom. Uh, goed, nou, dat is dan in ieder geval geregeld. Maar u hebt de, het is waar, we nodigen hem zelf ook heel vaak uit hier. En uh, dat, uh, nou, dat, dat, dat, dat, dat doet hij dan af en toe niet. Uh, ja. me meestal nou, ja, niet. Je merkt het ook in de manier waarop hij zich in de rechtbank presenteert. Als er vragen aan hem wordt gesteld, dan zegt hij... Ja, mijn standpunt is u helder. Terwijl hij tot dat moment nog geen woord heeft gezegd. Dan moet de rechtbank het maar wel uit de krant begrijpen. Terwijl de vorige rechtbank werd verweten dat ze krant en televisie uh, waarnamen. Uh, en gisteren heeft hij ook het uh, moment genomen om. Uh, ja, eenzijdig weer zijn verhaal te doen. Ja. En dat mag allemaal. Maar dan moet je niet zeggen dat je graag wil debatteren. Nee. We gaan kijken wat het uh, wordt. Uh, volgende week uh, maandag is een belangrijke dag. Want dan uh, wordt duidelijk uh, welke kant het voorlopig opgaat. Ik dank u voor nu, uh, Els Lucas, advocaat. Heel graag gedaan, dank. Ik kijk nog even naar de tussenstand op onze site. 55% is het eens met de stelling 45. Uh, oneens, dus 1350 mensen hebben gestemd op de stelling. De rechtszaak tegen Geert Wilders moet helemaal opnieuw worden gevoerd. U hoorde zijn stem al even. Thijs van der Brink met de onderwerpen... voor. Dit is de dag. Chibi Joustra is bij ons te gast. Hij is de nieuwe voorzitter van de onderzoeksraad voor Veiligheid. Opvolger van uh, professor Pieter van Nou, dat lijkt me moeilijk, Pieter van Vollhoven opvolgen. Dus daar gaan we het met hem me over hebben. Waarom hij dat wil en waarom hij daar uh, geschikt voor zou zijn. Verder gaan we debatteren over de vraag... of het verstandig is van minister Van Bijsterveld... om de vorming van zwarte scholen niet langer uh, tegen te gaan. Dat doen we met Jaap Dronkers, onderwijssocioloog... en Guido Walraven van het kenniscentrum Gemengde Scholen. En we gaan praten over persiflages. Kijk aan. Want omgeving bedoel je. Juist. Ja, ja. Het is me allemaal wat. Zometeen, dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Nederland heeft zijn ambassadeur in Iran... teruggeroepen voor overleg. Aanleiding is de ophanging van de Iraans-Nederlandse vrouw... Zara Bagrami vorige week... In het diplomatieke verkeer is je eigen ambassadeur terugroepen. Een hele stevig signaal. Ja, en Iran heeft ook een tweede man hier zitten. Dus wat mij betreft hadden ze die ambassadeur prima uit kunnen schoppen. En dan hadden ze ook met hun tweede man zaken kunnen doen, lijkt me. Politici en parlementair journalisten... over wie het echt voor het zeggen heeft in Den Haag. Straks tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.